Bedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving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 36 in Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zee Zandvoort Zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met nu Goedemorgen Zandvoort Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM ja, het is zaterdagochtend, 23 juli, even naar de klok van tienen. Hoogste tijd voor Goedemorgen antwoord. Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Ben Zonneveld. Goedemorgen Don de Grebber en ook goedemorgen Roy Haldeman en Yvonne Roosendaal. Roy die tekent natuurlijk voor de techniek en Yvonne Roosendaal, Ellen Janssen voor de redactie. En de koffie doet Yvonne Roosendaal ook. Ja,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 sinds een half jaar ja. en dat is strandactief. Het is inderdaad een zeer grote bedrijfsovername van het ene bedrijf naar het andere. Na het andere. Ik ben benieuwd of de overnameautoriteit Sandport hier nog wat over te vertellen. De mededeling, mededingingsautoriteit. <laughs> ja. Nou, we gaan het horen. Ja, ja. van Bram Molen ja. Dan en... uh, is het bijna half elf uh, geweest.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 Ja, ik vond het op Culinair Zandvoort vond ik het ook wel geweldig. Met die ja, ja, als toetje. En uiteindelijk wordt dan uh, het grote beeld, het is bijna niet te tillen, het haringmeisje overgedragen <laughs> van uh, de kaashoek naar uh, de volgende. Ja. Wanneer zal dat ongeveer gebeuren? In september moet dat gebeuren? In september. Ja. Daar, uh, dat Wat gaan ik we vind? nog bekendmaken. Het trouwens erg creatief ook als je hier een, uh, een reclame zelf van maakt hiernaast. Ik heb hem niet gezien. Vertel. <laughs> vertel. Wat is dat? Een hele grote uh, uh, reclamedoek hangt op de watertoren. Ik zag het net toen ik aankwam fietsen. Ja. <laughs> ik vind het wel geweldig. Dat vind ik namelijk ook creatief. Ja, dat als is je je dat heel, kan heel zien. creatief, ja. Watertoren als reclame ja. Nou ja, geweldig. Goed, dat was dus Willemsen. Uh... Ja, en, uh, en een beetje het idee over wat er gaat Goed. gebeuren met die, met die ondernemersavond. En uh, de meest creatieve ja. ondernemer van Zandvoort. Ja. We gaan naar een stukje muziek nog even toe en dan gaan we straks verder praten met, met Bram. Bram Molenaar. Roy, wat is het iets met stilte? Heeft het iets te maken met wat er vanochtend gebeurd is? Stil in mij? We gaan luisteren naar Stil in mij. this the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 So oh, still.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 Daar uh, lopen uh, drie kinderen rond. Eén gooit met potten en pannen, de ander die met vies goed. En jij uh, liep buiten van alles te doen. Ja, dat klopt. Die deed het bedjes inderdaad. We hoort het nog even een microfoon uit. Als je daar een beetje in praat, dan komt het allemaal wel goed. Roy houdt het in de gaten, die uh, schuift wel meer open en dicht. Jij deed uh, de buitenboel. Ja, dat klopt. En uh, de buitenboel is flink uitgebreid, hebben wij begrepen. Ja, we hebben uh, het geluk gehad om uh, Victor uh, Bolle over te kunnen nemen.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 mijn broer waren er allemaal bezig. En ik ook al in mijn achterhoofd. Ja. Alleen ja, het is natuurlijk, uh, ik ben jong en dan heb je nog niet echt uh, de ballen, zeg maar, om het uh, gewoon te zeggen. En mijn vader deed dat wel. Dus die zei, ja, die is oud en die heeft wel de ballen. <laughs> ja, nou, Hoe voorzichtig van, te zijn, want ik moet er uh, nog één. <laughs> ja, en die zei van, uh, is dat niets voor je, Bram? Ja. Want het is natuurlijk uh, de bedden. Dus drie maanden per jaar waar ik uh, intensief aan bezig ben. Ja. En de uh, Romeinen doe ik dan... Uh, beetje klusjes, maar zo meteen met de Jaron pavioen heb je toch minder uh, te doen voor mij. En dan alleen maar scheppen. Ja, je kan die bedjes wel uitzetten op 1 januari, <laughs> maar dan. Uh... Nee, maar ja. inderdaad, dan, uh, dan heb je dus uh, niet veel meer te doen als klusjes man. Dus is een hele mooie uitkomst en uh, waar uh, ook mijn hart uh, echt volledig in gaat. Op strand. Op strand. Ja, nou, dat zijn jullie allemaal wel natuurlijk. Hè? Ja. ja. Um, strandactief.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 Dus uh, hopelijk op een goede samenwerking. Het gaat helemaal goed komen. Nou, het gaat zeker goed komen. Ja. Want, uh, je loopt al lang genoeg mee op het strand om uh, die variëteit van kleine kinderen tot, uh, ja. tot oudere mensen mee te maken. Dat zeker. Ja, want ik heb uh, van Victor wel eens begrepen dat uh, het niet alleen kinderen zijn. Uh, er kan ook een groep zakenmensen zijn die wil even willen uitwaaien en iets totaal anders willen doen. Ja, klopt. En in combinatie met een hotelarrangement dan ook nog vaak. Ja.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 zie dan zo'n zo zo partij voor me zakenmensen die ja. je willen willen uitwaaien die komen met de bus, nou de parkeerplaats heb je. Als ze met de trein zouden komen hoeft alleen maar recht door te lopen. En je ontvangt ze gewoon in Talassa? Inderdaad en uh, we krijgen daar ook aparte uh, accommodatie voor. Oh. Dus het is uh, met de jelon-pavioen perfect geregeld hier gewoon. En uh, dan kan ik het daarom onderbouwen en vanaf daar uh, mijn activiteit doen. Ja. Maar als een groep een andere strandpafioen heeft uitgekozen, dan uh, is het ook, kan een, het ook geen, ja. geen, geen enkel probleem. Want daar is Victor ook mee begonnen. Ja. En, en ik wil niet de andere strandpafioen dus daarvoor een neus Het alleen maar uh, voor eigen gewin gaan, zeg maar. Nou ja, als je, is... als je het net zo druk krijgt als Victor, dan heb je wel eens drie strandtenten op één dag ja, nodig, begon, hoor. Ja. Ik heb hem wel eens uh, naast zich zien zoeken naar een, uh, een tent die nog een partijtje kon laten barbecueën. Ja. En dat is hartstikke leuk om het, uh, ja, zeker voor mij, nieuwe ervaringen en uh, goede samenwerking krijgen met andere strandpafioen.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 Ja, want die strand, dat hoeft er niet meer in terug natuurlijk. Uh, niet te huigen, nee. nee ja. Dus ja, je houdt dus wel ruimte over. Ja, maar goed, dat is opslag. Maar je zult op het strand uh, al die dingen paraat moeten ja. hebben. Ja. Dus daar zul je ook een, een opslagruimte moeten hebben. Ja, voor, voor je vaste dingen die je dagelijks gebruikt, zeker inderdaad. Maar uh, een, uh, ja, een springkussen gebruik je niet altijd dagelijks. Op, nee, dus allemaal... specifiek uit dan ook, ik ja. ik, wil nu, ik heb nu een groep kinderen met, uh, met een springkussen. En de, ja. dan haal je hem er gewoon heen en dan... Uh, ja, oké. Okay. Zullen we even muziekje draaien en dan zo met Bram nog even ja, verder goed. praten? Roy, kan het? Ja? Dan gaan we, gaan we naar Tommy Kitten met Turtle Flame.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 Oh, je hebt, rij je al mee met hem eigenlijk? Ik uh, heb uh, afgelopen tijd een okay. paar keer met hem uh, ja. meegeholpen. Mee en wanneer ga je dan echt helemaal over? Het, vanaf 1 januari is het echt uh, oh, okay. over. maar je doet dus nu nog dus, de bedden en Victor? Ja. Je bent ze eigenlijk een beetje in de leer bij, een beetje kijken hoe Dat het goed. gaat. De bedden doe je ook nog steeds? Ja. Dan heb je wel erg druk. In die 16 uur? Ja, nou de bedden is... Is uh, morgens vroeg? <laughs> ja, ook knippen. Het is nu al redelijk stil erin. Ja, ja. De zomer uh, laat nog wel lang op zich wachten.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 En, uh, maar ja, is ook goed. Het, het, ja inderdaad, maar het, het, het, ja, het komt allemaal uh, het het mooi allemaal allemaal aan in de tijd van, van, van, een, van een dag. Ja, ik zie je net naar buiten kijken en je kijkt natuurlijk tegenover Pension Blankebil ja, waar inderdaad. de beroemde Leo alweer op terras zit. <laughs> ja. uh, die is waarschijnlijk alweer weg geweest vanmorgen met je vader, maar die kan je natuurlijk ook uh, erbij betrekken. Ja, die uh, wil ook graag helpen. Ja? Ja, de vis, vis van Leo. de vis zeker, ja. <laughs> Leo is gewoon uh, standvast vissersman. Uh. Ja. Wie, wie heeft er gewonnen? Uh, de de Zeehonden of Leo de, deze keer? Uh, nu zit de Zeehonden één punt voor. Ja, <laughs> ja. En, en de wind ook wel aardig. Dus ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, het is een gevecht tussen de heren uh, Huig en Leo en uh, de Zeehonden wie het eerste bij het net is. Ja, dat weet ik. In de Zuid. Ja, ja. ja. ja. ja nee.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 dus ja, dat, uh, wie weet. Ja, wie weet. Ja, heet, ja. Oh ja. Als, je te, gekomen. als je vader te creatief wordt, kan je hem altijd nog op het houten tractor zitten. Ja, inderdaad. Als je gaat dementeren, dan is het Hij past niet op het haardman, heb ik gezien. Nou, dat uh, moet hier wel afvallen, inderdaad. <lacht> Goed, uh, de strandactief dus overgenomen door, uh, door jou, Brian Mona. Uh, tot 1 januari uh, ga je gecoacht worden door uh, Victor, die met veel plezier het overdraagt aan jou, heb ik begrepen.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 Dank u ja. wel. En we gaan je zien op strand. We gaan je zien op ja, het ja, strand. Bij elkaar, man. Ja, ja. Dat is ja. goed. Gaan we een keer <laughs> doen. Het is in ieder geval rock and roll met Strand Actief. En ook met Bill Haley. Rock around the clock. 1, 2, 3, o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock. Around 10 o'clock tonight. What the fuck, rags up. Join me, hop. We'll have some fun when the clock strikes. When we're going to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 toeristen? Uh, nou, we maken over het algemeen veel reclame met, met posters. Ja. Uh, dit jaar hebben we veel meer plekken posters opgehangen Met het programma erop. Uh, de locaties waar we bijvoorbeeld een vosje jacht houden. Of, of waar de zandekraampie is. En uh, we zijn nu ook bezig met Twitter. En een nieuwe website hebben we gelanceerd. Doe maar. Dus, uh, daar staat ook heel veel informatie. De website is uh, recreade.nl? Uh, nee, recreade-zandvoort.nl. Recreade. Zeker een aanrader hoor. Uh, uh, recreade zandvoortnl ja. ja. En was het de, uh, www, natuurlijk? Www. Ja. Ja. Gaan we straks nog even uh, roepen? Want een aantal mensen moeten natuurlijk even lekker naar kijken. Ja. Recreade, wanneer begint het? Nou, het begint uh, volgende week zondag. 30 ja. juli. Dertig. Dertig. Dertig. Dan is de eerste eikesselbis. Ja. ja. Oké, okay, ja, ja. dat, dat komt, zit zo in mijn kop ja. Eerste poppenkast volksdansen. Ja, ja. En dan, ja, ja. maandag om tien uur dan beginnen de, de activiteiten. Oké. Okay, uh, dan de beginnen. opening. Waar gaat die gebeuren? Met met het volksdansen? Uh, gewoon weer op de oude plek op de. Jan Nee, gewoon in het dorp bij uh, voor het, het Wapenverstand van Oké. Okay. Op het gasthuisplein. ja. Ja. Maar ook in Noord. Ook in Noord. Ja. Dus Noord. Oh, Wij, uh, op we op op twee we ja, openen. We ja, openen in uh, de, die splitsing. Eerst in Noord. Ja. En dan gaan we door naar centrum. En Waar ga je in Noord? Uh, bij, uh, ja, Pluspunt, maar dat heet nu ook, ofzo. Nee, die is pluspunt, Fom pluspunt. Fomarplein van? noemen ze dat ja. ook okay, al eens. Oké, Fomarplein. Ja. Of Bluisplein, of uh, Pluspunt, Bluisplein, Of Kappersplein, uh, Marjausplein. Uh, uh, <laughs> ja. Het, eh... Uh, ik het... splitsing binnen. Ben, in Noord en Centrum, daar ben ik wel nieuwsgierig. Wa waarom is dat? Ja. ja, we hebben twee locaties. Ja. Dus eentje in, uh, in Oog-Zandvoort, of Pluspunt, ja. liggen hoe je het wil noemen. Daar zit Team Noord. En, eh... Uh, we hebben ook een, een team in het teamcentrum. Ja. En uh, ja, op die manier proberen we natuurlijk een beetje de kinderen in Noord. Die gaan naar de Noord of soms gaan ze ook wel gewoon naar het centrum. Ja, zo wordt het een beetje afgewisseld Je probeert de kinderen wat van diensten zijn door zo ja. dicht mogelijk bij ze te zijn. Ja. Dat ja, nou. ja. ja, is goed. Ah, okay. en, en de activiteiten zijn die ook verschillend? Ja. ja. ja het is, je maakt, uh, elke keer maak je een thema. En op dat thema dan ga je je activiteiten afstellen.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 Dat is wel een heel goed punt, maar uh, ja. we hebben nu eigenlijk alleen maar bekende mensen. Ja. Dus mensen die eigenlijk in Zandvoort wonen en uh, wel met elkaar bepaalde mensen ja. die hier uh, naar Muiden wonen. Maar die kennen we wel allemaal. De, de groep kennen we elkaar. Als meer, ja. Of Ja. Of ook eentje als meer. Toch een weg hè, dat je uh, een vrijwilliger hebt uit, uit alsmeer. Ja. Hoe komt dat zo? Er uh, zaten een paar meiden op de Paavo En zij zat ook op de Paavo en toen hebben ze gezegd, nou kom ik je kijken. Wel leuk. En toen heeft ze meegedaan. Oké. Okay. Ja. Dus nu doet ze voor het vijfde jaar mee. Ja. Ook tevens het laatste jaar. Dus. Gaat ze nou haar eigen recreade ja. in uh, Amstelveen oprichten ofzo? Ja, ik denk het. <laughs> uh, je noemde de Vossenjacht, dat is een, uh, een standaard item in uh, recrea. Dus je ja. dat heel grappig uh, bij mij in de buurt allerlei figuren rondlopen. Ja. Ja. De kinderen, uh, heb je iemand gezien, heb je iemand gezien. Dan. Wat doen we nog meer? Wat is het thema? Ja, het thema's verschillen natuurlijk heel erg. Uh, Zit er geen ja-thema op? Nee. Nee.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 Dat is enorm leuk. Wat zijn de thema's in Noord? Um, ja, de namen weet ik nooit zo heel goed uit mijn hoofd. Dat maar ze we staan altijd. wel op de website Dat, toch? Alles staat op de website. Het oh, komt ja. volgende week. Ja. Want volgende week zaterdag begint het voor ons. Ja, dan ga je er ja. recht nou, Het gaat over een uh, speelgoedzaak. En het tweede is een piraten uh, thema.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 Ik las ook iets over uh, polsbandjes. Ja. Polsbandjes, ja. Dat is wel een heel belangrijk iets. Wel wel. Ja. Er werd, er werd een, een dagelijkse bijdrage van bijna niks gevraagd. 15 euro inderdaad. ja En dat gaan jullie nu uh, uh, veranderen? Uh, nee, nee, het is nog steeds 15 euro. Ja, maar het is voor het hele parcours. Ja. Ja. Voor het hele parcours. En vroeger betaalde je uh. per dag. Dat, dat kan nu nog, nog steeds. Dat okay. kan nog steeds. Maar uh, je kunt bij Bruna Zandvoort een, een, een bandje kopen. Ja. Voor 15 euro. En dan kan het kind... Uh,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 En we zijn natuurlijk altijd uh, bekend met zandekraampje, ja. heel Zandvoort komt een zandekraampje doen, ja. schilderen, pannenkoeken bakken, wat gaat er al, allemaal gebeuren? Al, Van alles, er ja. Ja. zijn weer veel nieuwe dingen denk ik. Vertel, ja, vertel nieuwe dingen. Uh, we hebben vorig jaar met de winter wel gedaan, dat gaan we dit jaar ook weer doen, een wintersandekraampje om toch ja. nog een beetje het recreatieve gevoel te houden. Ja. Wat we met de winter gedaan hebben we wat nieuwe dingen, zeepjes maken, uh, ballonnen hebben we natuurlijk weer.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 ja, je bent gewoon centraal. En ook, er kunnen ook mensen van buitenaf kunnen dan kijken. Ja. Die moeten dan wel een kaartje komen natuurlijk. Maar die komen dan wel kijken. Dat zijn toch wel weer extra dingen. Dus dat is wel. Dat nee, is wel heel, ja, inderdaad, met volksdansen zit je dan een beetje in, uh, in, in de knoei, gaan ik zo zeggen. Je hebt hier niet veel ruimte. Um, ja, dat ligt aan. Meestal gaan we dan nou gewoon uh, in, op het centrumplein zelf staan. Maar uh, ja, ah, dat kan uh, natuurlijk ook. Het gaat allemaal prima. Ja, ja, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Nou, we zijn benieuwd We wensen jullie heel veel uh, plezier met uh... Oh, er wordt nog ja. aan mij geklopt ja, ja, ja, ja, want we gaan even een muziekje draaien Oh, nog en dan praten we nog even door En dan praten we nog heel even door Afsluitend <laughs> door over hoe, wat, wanneer en alles uh, Het is nog uh, goed dat er een regisseur bij zit yes. ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja Nog een producent wat? nodig <laughs> <Ja>. <laughs> Ik dacht al dat jij wat bij CFM deed Ja, dat doe ik <laughs> Ik uit. wou net zeggen ja,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 Ja, we hebben nu een, uh, een donatie gekregen van, uh, van Fysiotherapeut Zandvoort. Het, uh, voor, uh, voor het Winter en daar kunnen we uh, wel twee jaar uh, het Winter mee uh, financieren. Dat is wel heel erg fijn. Ja. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk uh, de, inkomen, in, de inkomsten van uh, het Zandekraampje en uh, van, van de Vosjejacht, ja. en uh, we hebben natuurlijk ook uh, de jaarlijkse. Uh,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 Maar uh, ja, het is natuurlijk wel uh, ons kent ons in Zandvoort. Ja, dat dus, is spannend, uh, dat dat belangrijk. Dat is wel heel belangrijk voor ons. Ja, ja. Steeds meer mensen die gaan wel, uh, m, ja, die gaan het wel steeds meer waarderen, heb ik het idee. Ik zit er ja. nu drie jaar bij en ja. de, twee jaar geleden, toen begon ik dan, toen was het ja, voor mijn gevoel nog een beetje laag. Maar het wordt steeds beter en steeds meer mensen gaan er ja. meer waardering in geven. En die gaan wat meer geven en... Ja, ja maar de, alle, alle kleine beetjes. Ja. Dat is, uh, is het is echt uiteindelijk een, een hele, een hele stijgende lijn en dat ja. is heel mooi dat is een dat persie heel persie leuke organisatie. Ja. Ja. Ja. Nou, ik kan me nog herinneren, van een jaar of twaalf geleden had ik wat te maken met het stekkie. Dat daar tijdens de recreade het stekje uh, was ja. van recreade. Er werd geslapen, ja. gedoucht, gewassen ja. Ja, klopt. en uh, verblijf. Dat, dat het was verbleef. inderdaad het laatste jaar uh, van het gebouw, inderdaad. Ja. Ja. Dat we ja. mogen gebruiken, ja. zeg maar. Ja, nee, dus het stekje, Ik bedoel nog het stekje dat nu afgebroken is. Hè, waar nu. Ja, ja, ja dat, ja, dat, dat ja. Later is het ook nog geweest in de school er tegenover. Dat klopt, maar. ja. En dat is het nog steeds zo? Uh, Op die manier of niet? Nee, we slapen nu als team uh, in de Oranje Nassenschool. Ja. En ja, als echt, als... als iedereen slaapt bij elkaar. Ja, oké. Okay. De, de teams. Ja, de, de teams. En ja. nou, dan ja. gaan we koken in... Uh, in Dat in bedoel het ik, ja. Ik, de, de lol samen is al, uh, is al natuurlijk een uh, enorme ja, plezier. Ontzettend de teamman natuurlijk. Ja, ja. En, uh, ja, concurrentie tussen Noord en Je blijft altijd... je blijft altijd centrum en Noord. Het zal nooit veranderen. Nee. Maar ja, als we samen zijn, dan uh, proberen we het wel ja. gewoon uh, ja. samen te doen en niet...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 ...krijgt de dingen niet mee wat er daar gebeurd is... ...en wat er bij ons gebeurd is. Dus nee, dat blijft punt. altijd een beetje... ...ja, de hoogtepunten punten mee... ...die, die delen we wel. We. wel. Ja, ja, ja. Maar die Deel punten al. niet, als er iemand gebroken is of zo. Nee. Goed. Bedankt voor jullie komst. Ja, dankjewel. Voor uh, de jaarlijkse uitleg... Uh, ja. ...wat Recreade doet. Ja. Heel veel succes... ...en vooral heel veel plezier. Dankjewel. Geval, ja, wel wel leuk, heel bezoeklijk. Goed. We zijn aan het einde van het eerste uur. Het tweede uur gaan we praten met Pieter de Boer... ...over peuken op straat en strand...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 If I will